Voorzitter, oh, een vriend, waarop daar heb jij een plan op mijn <middels> professor Het bank was ook veel te groot voor zo'n kleine bootjes. Joris, waar zijn de spijkers? Oh, allemaal op. Goeie genade, nou heeft Joris alle spijkers weer opgegeten. Oeh, top. Ja, Joris, dat kan niet, hè? Nee, kan Wij niet. zwoegen aan jouw huis, maar Oeh, dan mag je ons niet tegenwerken. Nee, als Joris alle spijkers opeet, dan komen we er nooit mee klaar. Boer, dat is nog jammer, hè? Ik stapte heel dan zeer mis. En waar stapte jij op mis, boerboer? Het was een stapel dakpannenpons, maar ik ben bang dat het nou alleen nog maar een berg scherven is. Oh, wou je niet uitkijken? Dat waren mijn dakpannen. Zeg jij nou maar niks, Joris. Jij eet spijkers. En we zullen Radboud wel vragen of hij nieuwe dakpannen wil maken. Ja, Hé daar, Radboud, waar zit je? En hier ben ik al, Radboud. Wat is er aan de boot? Er moeten nieuwe dakpannen komen, Ja, boot. allemaal lieve. Ik heb de hele stapel bij ongeluk gebroken. Dat hè? ik niet. Ik maak wel een nieuwe voorraad, dat vallen. Er. er zit klei genoeg in de rivier. Maar zo brandt de er staat een emmer achter je. O, oh, net op mijn ravenpoten. Wie deed dat nou weer? Dat was ik, Salomo. Nou, ik zag die emmer op blaad. Hoera! Hm. Hier vind ik nog een hele zak vol spijkers. Hoera! Ik ze dan Oelega. maar gauw hier. Voor joren ze weer naar het krijgen. Ja, wacht even. Ik moet er eerst nog een stukje zes hebben, hoor. Hiervoor, hier al. Hier moet ik weer wat...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 ziet men professor Punt met een diep ongelukkig gezicht... hoog boven de grond op een balk zitten. Maar professor Punt, wat is dat nou? Wat doet u daar dan nou nog? We eten ook ah. al toch allemaal? Kom toch naar beneden! Het spreekt me, vrienden, maar dat zal niet gaan. En waarom gaat dat niet, professor? Omdat ik hier niet weg kan. -o -o -o -o. En waarom kunt u daar dan niet weg? De... Omdat, uh, Sermon omdat ik mezelf bij vergissing heb vastgespeken. <lacht> Hij zit vast. <lacht> die professor, Hunt. ik zie het nou ook. Er steekt een grote spijker door zijn, door zijn jas. Joris, Geef jij de professor de nijptangers aan? Ja, oh, alsjeblieft, hier is de nijptang. Dank je zeer, Joris. Dan kan ik die spijker tenminste uittrekken. Toen zonder het. Precies, dan de geklede jas. Oh, gelukkig. Ik ben weer last. En nou voorzichtig afdalen hoor. Vanzelfsprekend. Ik gooi eerst die speker naar beneden. Kijk maar. <lacht> Professor, dat deed u weer verkeerd. Ja, u gooit nu zelf naar beneden. In plaats van die speker hè. Dat merk ik nu ook. Ja, enfin, Ik ben tenminste weer beneden. En dat is de hoofd zeg. hé. Hey, hey, hey, hey. Wat zie ik, Joris, daar? Ook dat toch. Joris, zit aan de bouwtekeningen. Mm. Je eet ze toch niet op, hè? Nee, Ik zal wel wijzer wezen. Ik kijk alleen nog even naar hoe mijn huis worden gaat. Oh, ja. Yes. Het wordt nou toch zeker wel naar je zin, hè? Jawel, wel. Elk, het wordt een mooi huis. Mm. Vast. Elk. Alleen vraag ik me af of er nou niet een fiilende... is. is Geen sprake van... Drie slaapkamers is mooi genoeg. Meer dan zeggen. mooi. Ja, dat ja. lijkt me zeker genoeg. We maken dan al een huiskamer en, en een eetkamer. En een serre. Ja, en een tuinkamer. En, en een tuinkamer, een ja. En drie slaapkamers. Ja, en een keuken. Dus me denkt dat het een groot huis wordt. Nou, en op. Eigenlijk veel te groot en veel te mooi voor zo'n vispaard. We zijn ja. net bal dat we er zo veel werk van maken. Maar dat komt omdat die oren zo verschrikkelijk veel ijs is. Ja, dat is erg hoor. Hij heeft heel en dan nogal wel zo tamelijk zeer buitengemeen zitten zeuren. Ja, net zolang dat we toegaven, hè? Maar met dat al is het huis steeds groter geworden. Het is er werk voor boos, ons kinderen, voor Vooral voor de kleintjes. Ja, dat is goed. Uh, Ik vraag me af of we nog ooit meer klaar zullen dus komen. Ik, ik ook. wel, jawel. Als we maar volhouden, hè? Maar iedereen moet wel erg hard mee blijven werken.